Christian is met het NOS Journaal. Justitie schiet binnen enkele weken de verdachte van een overval op een Haagse juwelier uitlevert. Daarover wordt overlegd met de Georgische autoriteiten. De twee landen hebben een uitleveringsverdrag. Toem is verrast door de bekentenis van de verdachte op de Georgische televisie. Hij zei dat hij de overval samen met een vriend heeft gepleegd wegens financiële problemen. Hij zou uit angst en per ongeluk twee keer op de juwelier hebben geschoten, omdat die zich verzette. Het OM zegt dat de verklaring wordt meegenomen in het onderzoek naar de zaak. De verdachte meldde zichzelf gisteren bij de Nederlandse ambassade in Georgië. De andere verdachte werd gisternacht aangehouden in Den Haag. Een Joodse organisatie heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Bronkhorst vanwege de omstreden dodenherdenking in Vorden. Voor het eerst kunnen deelnemers aan de herdenking ook stilstaan bij de tien Duitse soldaten die in Vorden begraven liggen. De organisatie Federatief Joods Nederland eist dat de gemeente en de burgemeester de Duitse graven niet bezoeken. De organisatie zegt uit het hele land klachten te hebben gekregen over de herdenking. De burgemeester van Bronkhorst zegt dat het een normale dodenherdenking wordt waarbij niemand gedwongen wordt de Duitse doden te herdenken. Bij de Amsterdam Arena is landskampioen Ajax gehuldigd. Op het feestterrein bij het stadion stonden ongeveer 50.000 fans. Er was plaats voor 80.000. Rond half acht verscheen de selectie van Ajax op het podium. Burgemeester Van der Laan feliciteerde de spelers. Hij werd uitgefloten en er werd iets naar hem toegegooid. Van der Laan zei dat het traditie is dat de burgemeester bij een huldiging wordt uitgejoeld. Maar zo zei hij, ik had al een seizoenskaart toen jullie nog in je pyjama naar Sesamstraat keken.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 Want zo lang duurt hij niet. Uh, dat, uh, daar begonnen we dus het tweede uur mee. Kingmaker van uh, The Cosmic Carnival. Dat uh, komt uh, van het uh, debuutalbum van The Cosmic Carnival. Change the world or go home. Zoiets uh, was het, uh, geloof ik, toch? Zeg ik het goed? Helemaal correct. Ja, dat dacht ik al. Uh, dat soort dingen, dat flap ik er dan weer uh, uit. En als ik dan even iemand moet zoeken in mijn geheugen. van een naam die ik dan moet, uh, moet gaan verzinnen of wat dan ook. van Halfway Station. dan verget ik hem gewoon. Ja. Niet, uh, het is niet helemaal prettig. Eh. Ik vond het al een nieuw hoesje. Ik uh, ken hem nog niet uit jouw collectie. Ik vind hem ook. Uh, dat, uh, ja, dat was, vorige week was dat heel, uh, heel apart. Afgelopen zaterdag presenteerden zij hun uh, debuut-CD, uh, een debuut-album, in uh, de Unie in Rotterdam. Ja, het was, was gaaf. Uh, ook omdat onze gasten van de laatste keer dat we een uitzending hadden op donderdag 19 april Alaska het bal mochten openen. Een uh, akoestische optreden deden ze. En uh, daarachter kwamen zij dus. En ja, wat, wat ik meemaakte was er gewoon ook koffers werden gespeeld. Een nummer van de uh, Rolling Stones. En er werden ook nog uh, twee Beatle-nummers, geloof ik, werden ook nog uh, gespeeld. En als laatste The uh, Wait van de band. Um, we hebben gevraagd uh, of ze hier uh, naartoe willen komen. Uh, de mensen hadden er oren naar. Dus, uh, het zit in de pijplijn, maar ik, ik weet niet of... Uh, of zou à la minuut uh, langs uh, gaan komen. Dus uh, we hopen het uh, wel. Uh, dat, dat, dat, dat heeft uh, alles uh, te maken met, uh, met de ontwikkeling van die muziek. Want ja, uh, er staan een aantal versies op uh, dit album. Die totaal uh, veranderd zijn ten opzichte van de EP. Die we hier ook uh, hebben gedraaid. Uh, een tijdje terug. Zeker toen uh, Frank en, uh, en Ferry en William... En Louis hier waren. Toen hebben we dus iets van de EP gedraaid. Ja, en als je dan op een gegeven moment. iets, uh, iets, iets nu gaat draaien. Ja, dan, dan, dan klinkt dat totaal anders. Uh, het leuke is uh, dat, die, uh, dat, die, uh, dat deze twee bands. Ik, ik vind ook gewoon dat we deze twee bands moeten koesteren. in, uh, in dit land. Want uh, bijzonder zijn ze wel. Uh, en het is nou ja, bijzonder in, in de zin van dat ze dus gewoon weer een beetje teruggaan. naar de roots. naar de 60, uh, 70 jaren muziek. Die sound. die uh, missen we te veel. En ja, ik ben. Zelf een product uit de jaren zestig En ik mag dat wel Dus ik vind dat we al, wel wat hebben Dus uh, een, beetje, een beetje terug naar uh, Back to basic uh, Nee, uh, dan kun je mij wel midden in de nacht uh, Voor wakker maken Dat uh, wat betreft even het uh, verhaal van uh, De beide bands En dan hebben we nu iets uh, klaarstaan ja, Goldilocks, dat heet Dan het, het, uh, het, nieuwe, het, het nieuwe Werk van uh, Dress Up Dolls Die uh, gaan ook meedoen aan de grote prijs van Nederland. Maar dan in de categorie Bands. Uh, op de avond dat zij uh, in actie komen. komt ook Ubrig in actie. Dat heel leuk. <laughs> dus, uh, dus ja, wat dat er gaat. Uh, wordt, het, uh, wordt het voor die mensen. denk ik wel een beetje smullen. Want zes op DOS. Ja, je weet niet wat je hoort hoor. Uh, maar uh, wat wij uh, gaan draaien. is van uh, de EP die ze hebben gemaakt. En dat nummer dat hebben ze ook uh, gespeeld. dacht ik. Uh, ten tijde van uh, de Rolpe Agda Award. Uh, zowel in de voorronde als. In de finale hebben ze dat gespeeld. Het nummer dat heet Make Me Sway. En niet een klein beetje het door de ogen Jou niet te ontkennen Zoveel schijn Ik kan het nooit te mennen Spiegel van de ziel Soms confronteren Maar altijd eerlijk Onderwijzen en leren niet, hoor je in feite niet, je mening accepteert en dan leven niet. Ja, beschouwen, het is het jouwe. Te blind om iemand te vertrouwen. Op een lijn, ik dacht dat niet, man. Onze confrontatie, ik verwacht er wel van trots op zij. Hij laat iemand toe, de manier, het maakt niet uit hoe. Maar die ene stap en alle eenvoud betekent wij zijn dat niet meer ophaalt. Ja, beschouwen, het is het jouwe Te blind om iemand te vertrouwen. Op een lijn, ik dacht het niet, man. Het was een confrontatie, ik verwacht er wel van trots op zij. Hij laat iemand toe, de manier, het maakt niet uit hoe. Hij die ene stap we zijn wel een take we denken Waren ze steenkoud met oordeel. 8 juni spelen de mannen in een voorprogramma in de Melkweg. Dus dan mag je ze aanschouwen. En ja, uh, dit, is, dit is leuk. Het is gewoon uh, leuk bezig. Um, ik sta, sta ineens op de Facebookpagina van Alaska. Um, want uh, zij gaan uh, op 21 juni. Spelen ze in Tivoli. Of 21 september. Nee in september hebben ze het over. Ik moet het wel goed zeggen. Het is uh, hier op 28 september zullen ze uh, ja, beginnen met een clubtour En die begint in uh, Tivoli in Utrecht. Straks uh, gaan we nog iets uh, draaien van ze. Want dat, uh, ja, dat, dat, dat doen we zeker. Dragen ze een warm hart toe. En dat heeft ook alles te maken met het feit dat, uh, dat ze hier als eerste uh, zijn begonnen over het uh, vertellen van hun muziek. Ja ja. Hier, bij ons, zijn ze begonnen Met het vertellen over, het, over De muziek die ze maken En nu weet heel Nederland wat zij kunnen En wij als enige station dat reageert Op een ja, of brief op, uh, Geloof ik, honderd e-mails die ze de, ah, nee, wacht. de deur uit hebben er was, er was er nog eentje, of ze van de mailinglist nee, ja, verwijderd ja, mochten worden ja, ja, ja, ja, goed, maar uh, ja, Kijk, als, ze hebben gespamd En nu doen wij iets Wat ook misschien niet helemaal Maar ja, ik denk, dat ze, ik denk niet dat ze Het helemaal kwalijk nemen Maar goed uh, straks zullen we daar uh, wel uh, wat uh, van gaan draaien. Maar eerst uh, gaan we weer uh, terug naar, uh, naar ergens eerder in het uh, jaar. Want we hebben, oh, ja, we hebben wat, uh, wat, wat lui over de grond uh, gehad. Want uh, deze band komt ook uit Rotterdam. Net als die band waar we het uh, tweede uur mee begonnen. de Cosmic Carnival. Halfway Station. Zij hebben ook uh, een album uitgebracht. Uh, Rikke Korswagen en Elma Plaisier. me money. Dat waren ze, dus uh, Halfway Station <laughs> dat is leuk. Uh, ja, op dat moment bedacht ik me ja, even een ja, doorstartje. Ja, ja, ja, oh, ja maar dat, ja, dat hebben we even niet, uh, niet voor haar. Maar uh, dan wordt er even, even aan gewerkt. Uh, wat kunnen we draaien? Dus wel, uh, oh ja, ja. Deze meneer, die kunnen we wel, uh, wel uh, draaien. Die doet uh, trouwens ook mee in uh, de voorronde van uh, de Grote Prijs van Nederland... Ik, ik denk dat wij uh, gewoon het openingsnummer van, uh, van, uh, van deze man gaan draaien. Rogier Pelgrim is zijn naam. En uh, ik heb hem aan het werk uh, gezien. Bij een uh, ja min of meer, wat is het? Een, een, een soort van, uh, van, van centrum waar ze ja, zingen songwriters bij elkaar. Uh, het debuut noemden ze dat. En uh, het heet... Uh, het is in Almere in ieder geval, dat, dat, dat weet ik wel, maar ik ben even, nu ben ik weer gewoon echt de naam kwijt. Ja, dat, dat, dat, dat krijg je als, je als je gewoon niet op zit te letten. Wat wij je zeggen? Nee, nee, nee, nee, nee, niks. nee, nee. Nou ja, in, in ieder geval is het wel zo, uh, uh, hij heeft werkelijk gewoon een stemgeluid waar je, waar je u tegen zegt. En hij heeft ook iets een beetje half gospelachtig inslag. Uh, Luister zelf, Eerst Rogier Pelgrim.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 I could leave There with all your ships on man, now you cornered at the dead end of the sea, and your ships are sinking. So the captain must go down. So take off your king's robe. for Draw your swords It's From time to throw these fools Wide eyes en zij zullen ook uh, mee gaan doen, maar dan de categorie singer songwriters en zij zijn ook een van de mensen die uh, optreden in het Amsterdamse gedeelte. Ik meen in Bitterzoet op 7 juni, dan uh, zullen ze in de kwartfinale uh, gaan aantreffen. Wij draaien het uh, al hier bij Alternative FM en uh, wil je ons uh, vinden op Facebook, moet je maar eens even gewoon op Facebook uh, gaan uh, tikken en dan kom je ja, met de slash. Ontheurend in VVM kom je al een heel eind. Dan mag je ons liken als je dat leuk vindt. En er staat van alles en nog wat op. Wat we draaien, wat we, wat we weten. En ja, we weten natuurlijk niet alles. Want wij vinden het liever. Dan zou het uit. Ja, dan zou het orakel zijn als we alles wisten. Ja, als we alles wisten. Dan... Maar het, het, het is natuurlijk wel leuk als we, als we een beetje. Ja, we willen het zelf een beetje ontdekken. We willen het zelf een beetje uitvinden. Dus zo uh, werkt het uh, bij ons. Dus neem niet kwalijk als het uh, er niet helemaal uh, goed op uh, staat. Uh, dus dat is een beetje in het kort over ons. Uh, je hebt in ieder geval uh, net uh, kunnen horen... O'Brave uh, Wide Eyes. En daarvoor uh, hadden we ook een uh, heel leuk uh, nummer. Ik uh, ben even gauw uh, kwijt uh, welke dat was. Uh, volgens mij was dat Halfway Station, uh, dacht ik. Hoe ik het goed? Ja, volgens mij was ja, dat. volgens ja. mij. Ja, ja met... Uh, Aline was dat ja. uh, wat we hebben gedraaid. En uh, ja, ook hen uh, uh, is niet nieuw voor ons. Maar ja, wij hebben ze toen gezien bij de finale van de Grote Prijs uh, in uh, Paradiso. En ze zijn er hier ook uh, geweest. De, de twee vadeldragers van uh, de band zelf. Rikke en Elma. Dus uh, we gaan uh, naar de andere helft van de tocht. Want ja, we hadden in het vorige uur hadden we Helene mee. En we proberen ook Sophie hier zo gek te krijgen om eens een keer een paar dingen te gaan spelen Ik noem het een beetje, een beetje de vrouwelijke spinvis Daar heeft het wel een beetje van weg en, maar, ze, maar het is wel heel erg leuk om uh, al die uh, Nederlandstalige liedjes van haar een beetje uh, te beluisteren. Uh, het is een, uh, ja, ze is een bezig iemand, want uh, ze speelt ook in een uh, andere bandje. Cupgrass heet dat. En ook die uh, zullen we aan het werk zien op 23 mei in De Tocht. In het uh, Comedy Theater Aan de Nes in Amsterdam. Uh, een van uh, die liedjes die van uh, Sophie Verliene en die je terug kunt vinden op uh, internet. En die kun je dan uh, tegen betaling krijgen. Want uh, tegenwoordig uh, moet je er wel voor... Uh, want onze gedoogpartner, die nu geen gedoogpartner partner meer is, die had het uh, zo leuk bedacht uh, met linkse hobby's en noem maar op. Om 19% te gaan heffen op die btw. Ja... Uh, het moet uit de lengte of uit de breite komen natuurlijk. Hè? Geen politiek. Geen ja, politiek op de radio. Ik ben ja. wel politiek. <laughs> nee. dus. Maar ja, die, uh, die, tegenwoordig wordt dat, uh, wordt dat uh, gebroken. Dus het, het gaat weer terug naar 6%. Dus al die muzikanten zitten een beetje te juichen. BTW op de kaartjes. Dat is wel wat goedkoper. En uh, dan kan je ook misschien tegenwoordig wat... Um, Verwachten dat ook de prijs voor een liedje misschien naar beneden gaat? Ja, dat zou een hele leuke consequentie kunnen zijn. Dit is te vinden op het album Stilte Storm, melodie van de blaadjes. Ja. Langzaam langs mijn neus, jouw neus. De zon knielt, zwijgzaam voor het duister. Van de herfst, die weer begint. De stilte van de avond, is sneller dan verwacht en mysterieus. Guurheid klopt aan de deur van de zomer, en de geur van de aarde trekt mijn aandacht nerveus, aandachtig staan. Zijn langs mijn glimlach. What's wrong with me I don't know Cause I'm too damn young To start seeing things Or so I'm told But They're talking on some TV show About how it's been a year Since they changed everything And what's wrong with me? I still don't know. Feels like I should care, but I just stare at the screen and my work clothes. Maybe I'm only growing old, but I've been thinking about changing. If God should save my soul, then I'll need my drink ring, Jesus, to come rescue me if I'm going. It's late in the light of the TV's on me. Hear strange voices in foreign tongues, incessant ancient chants. Always trying to find strength in my time of need. And I was looking in this glass when the answer was right there under me. And I thought something was wrong with me Something wrong with the way that my life had been cast I've been looking for signs and things when they were everywhere even under my glass in my drink rain.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 Dat was... Uh, ...Steven Simmons en Drink Ring Jesus. Um, hij heeft een, een album uh, gemaakt. Dit is het uh, meest recente... ...wat hij heeft uh, uitgebracht. Drink Ring Jesus. Het uh, verhaal wil dat hij... Want hij komt uit Amerika en hij komt uit Nashville. En deze man bekostigd zijn eigen, ja, eigen tournee. Dat heeft hij vorig jaar gedaan. Vorig jaar in rond deze periode. trad hij bij een aantal mensen. En ook in een aantal hele kleine bescheiden theaters. en zalen trad hij op. Om zijn muziek min of meer ook aan de man te brengen. Het is. Het is ja. Het is heel erg country-achtig lijkt het ook wel. Maar ja, wij Nederlanders willen graag in dingen in een hokje stoppen. Maar goed, het klinkt aangenaam. zeker wel op deze late donderdagavond, denk ik dan wel. En het is ja, niet de enige buitenlander eerlijk gezegd. Degene die we nu klaar hebben staan, die komt oorspronkelijk uit Engeland, Maar... Heeft inmiddels uh, zijn uh, domicilie in Utrecht uh, tegenwoordig. Uh, bezig met een, uh, met een eerste album. En dat uh, zal toch niet lang meer duren voordat dat het uh, levenslicht uh, gaat zien. En bovendien heeft hij dacht ik vorige week een optreden gegeven in de Sugar Factory aan de Lijnbaansgracht in Haarlem. Nee, Amsterdam, Jaap moet wel even opletten uh, dat zit uh, ja, schuin tegenover de Melkweg. Daar heeft hij opgetreden en uh, er is op, uh, op YouTube heeft hij, een on, on, uh, ja, heeft hij een onwijs mooie mooie song afgeleverd. En die song die zal je later ook nog terugvinden op dat album van hem. We doen het nog even met uh, het uh, nummer wat hij heeft uitgebracht. If You Only Knew, hier is de titelnummer daarvan. En het is van Rupert Blackman. Dat wil ik er nog even aan zeggen.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 Robert Blackman, uh, ik vergat het zo wat uh, nog aan uh, te kondigen, maar hij is uh, <coughs> uh, geweest uh, bij de Sugar Factory in uh, Amsterdam, Lijnbaanskracht. Maar ik heb hem vorig jaar uh, de gelukkige uh, omstandigheid uh, mogen meemaken dat hij uh, optrad in het uh, Dolhuis, in de tuin van het Dolhuis in augustus. Uh, het was ook uh, geloof ik een dag voor, uh, voor de Masters. Dat kan ik me ook nog herinneren. Een uh, dag voor de uh, Masters of Formula 3. Zoals, uh, zoals dat uh, heet. En daarom herinner ik me er uh, nog alles van. En bovendien was, uh, was hij ook dit nummer uh, wat hij uh, liet horen aan het publiek in Haarlem toen. Uh, zoals gezegd, hij uh, gaat een uh, album uitbrengen. Uh, en wellicht dat hij ook uh, volgende week, de komende week... Uh, opduikt bij de uh, Island Sessions. Want dat is uh, zoiets wat, uh, wat een van uh, de muziekindustrie uh, uh, uh, doet. Uh, tenminste, een van de, de pu ja, publishers noemen ze dat, uh, muziekuitgeverijen. Die houden een soort van, uh, van bijeenkomst met allerlei getalenteerde singers, songwriters bij elkaar. En dan mogen ze uh, liedjes uh, gaan schrijven. En zo komt er dan iets uit. Goed, dat uh, is even wat ik er nog even over wilde zeggen. Maar nu gaan we uh, over naar Tweede gedeelte wat interessant is voor mensen die houden van het gesproken woord, maar dan ook op poëtische wijze of eigenlijk meer gedicht... En dit is, uh, uh, de beurt is nu van, uh, vanavond aan Suzanne van Balen. Goedenavond. Goedenavond, ja. Ja, want uh, jij bent uh, vandaag echt aan de beurt. Uh, ik was, was alleen jouw voorganger, Jarl van Malta, en, uh, een paar weken geleden gewoon vergeten. Dus die heeft een dubbele beurt. Dus uh, van, uh, in het eerste uur hebben we hem even de uitzending ingehaald. En uh, ja, uh, jij hebt, als het goed is, heb je er weer een uh, gemaakt... Ja, klopt. Ja, uh, vertel, uh, want wat jij mij toegezonden hebt, wanneer heb je dat, uh, dit geschreven? Uh, ik zie hier 19 april, 24 april deze, dit jaar. Ja? Dat is pas niet geleden. zo lang geleden eigenlijk. Ja, pas geleden? Ja. Uh, is dit, dit een nieuw gedicht, dus? Ja, ja, ja. de allerlaatste, zeg maar, die. Uh, ja. De alle, allerlaatste. Ja, uh, hoe ben je erop gekomen? Poeh, nou, ik was het zat. <laughs> was het zat? Ja, ik was alles even zat. En toen uh, kwam ineens het eerste zinnetje van het gedicht in me op. En toen ja. dacht ik, oh ja, en dan kan ik dan verder mee, zeggen. Nou ja, ik, ik, ik, ik, ik ben benieuwd. Ik heb hem hier, uh, hier voor me, dus uh, laat maar horen. Ja. Tadee. Doe mij maar een hutje op de hei. Om me af te sluiten van deze idiote, drukke maatschappij. Dan ben ik weg van deze onnodige stress en verantwoordelijkheid. En van die achterlijke bureaucratie waar ik constant tegen strijd. Ik ben zo moe, ik ben het zo zat. Ik heb het met al dat gezeur en onbegrip gehad. Ik heb geen behoefte meer aan onvriendelijke, gehaaste mensen. Een stapel boeken, mijn fluit en gitaar zijn op dit moment mijn enige wensen. Sorry maatschappij, maar ik doe even niet meer met je mee. Dus ik zeg voor nu, zoek het uit. KB. Hush, it is night, starfall, and dreams pass by. Petticoats over chairs, mazes of colors in despair. Over uh, min of meer gedichten en over uh, ja, <coughs> geschreven dingen hebt. Dan hebben we het ook over onder het uh, melkwoud. Uh, dat uh, ooit is door een Engelse schrijver is uh, bedacht. En ja, uh, Fabiane Dammers, die had er ook een idee over. En die dacht: van wat uh, deze manier heeft uh, gedaan in boekvorm, dat kan ik ook uh, misschien wel in een liedje vangen. En dat heeft ze dus uh, gedaan. Under Milkwood. Uh, niet terug te vinden op uh, een EP die, uh, die wij hebben. En ook niet op het uh, nieuwe album wat uh, gaat verschijnen. Dus dit noemen we dus zogezegd een collector's item. Ja. Uh, Under milkwood. Uh, en dat, ja, dat, dat heeft te maken met een, uh, een dorpje of een stadje aan, uh, aan de kust in Wales. En van de ene op de andere dag verandert uh, de stad. Dus de, de ene moment... Worden de bewoners wakker in een, uh, in een andere wereld. Het, het is uh, dat je het weet. Want daar slaat het eigenlijk min of meer op. We zijn bijna aan het eind uh, van uh, dit uh, programma gekomen. En dan hebben we volgende week uh, gewoon weer een uitzending. Gaat het nog even duren Marcus? Of uh, ik zie je zo pijnlijk uh, kijken? Ja, ja, ja, pijnlijk kijken. Het nummer wat je me geeft is 2 minuut 45. En we, hebben, we zitten nu op 54.40. Het gaat dan wel even duren. Maar goed, uh, wat we dan nog even gaan doen. Is uh, dan nog even kijken voor de popprijs, Want uh, die, die hebben nog... Uh, dat, dat is morgen. Dan is uh, dan uh, de eerste voorronde van. En, waar we helaas niet bij kunnen zijn. Nee, maar dat maakt niet. Het is niet zo'n. Uh, zo'n ramp hoor. Uh, uh, nou, nou ja. Het is jammer. Het is, het is niet zo van, uh, dat, dat, dat de hele, de hele wereld uh, vergaan is. Leuk is om even te kijken wie de vorige winnaars waren. Uh, van 2010. Ravolva. Ja, laatste, Ja, die bestaan niet meer. Uh, sinds begin dit jaar hebben ze de, de band opgedoekt. En vorig jaar was het Good Meat. Die hebben dus min of meer. Uh, ja uh, uh, ook deze, deze popprijs uh, gewonnen. En dan zit ik te kijken van wie gaat, uh, wie gaat dat uh, nou uh, doen. Uh, ja, vrijdag 1 juli. Dat is, dat is allemaal wel leuk en aardig, maar dat zoek ik dus niet. Uh, ze hebben geen eigen website. Nou, dan houdt het uh, voorlopig even op, helaas. Dan, uh, in ieder geval weet ik wel dat Riders Reign uh, gewoon uh, mee gaat doen. Hier, kijk eens, kijk eens, ik, ik vind nog zo'n waar. Nog een plek waar ze dan moeten staan, maar ik klik dat aan en er gebeurt dus niks oh hier, voorronde 4 mei uh, Cold Nevada van Hoek Wolfhunters en Riders Rain. dat is morgen in het uh, podium Duiker, en de volgende week K-Square en Bent twice the same, Yellow Square en Rhodey en Guzzer, dat zijn dat zijn dat de, zijn de, de, de deelnemers van de voorronde aan de Harlemmeer popprijs en dan is het als het goed is in juni is dan de grote finale al daar in podiumduiker. Nou, dat, dat was hem dus. En voor nu... mensen die dan van iets rustigere muziek houden. We volgen. hebben we dan morgen ook nog op 4 mei het herdenk... herdenkingsconcert. Ja. In de Harlemhout. Juist. Op de plek waar je normaal een bevrijdingspop verwacht. Maar dan is het even bloedserieus. Ja. Twee minuten onze, onze wafel hebben. Dat zal voor mij een hele opgave zijn. Voor jou wat minder, denk ik. Ja, ja, als ik jou door de programma's heen hoor stormen, dan wordt het al een stuk lastiger. Ja, ja, nou, goed, maar het is, het, is, het is best nodig dat wij even stilstaan bij de mensen die onze vrijheid hebben bezorgd, destijds. En het kan nooit kwaad. We gaan eruit, we gaan ermee stoppen. En dat doen we met de port of call. En uh, dat nummer dat heet uh, Into the Sea, wat was dat ook alweer? Nee, de Open Sea. De Open Sea, zie je, dat bedoel ik. <laughs> en, en wat ons betreft, tot volgende week. Let me watch these ships go all by. Let me think through my high wind no Will I be here?